Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse politie begint maandag met grenscontroles om te voorkomen dat mensen illegaal het land binnenkomen. Het gaat om steekproeven. Niet iedere automobilist die de grens oversteekt wordt aan de kant gezet om zich te legitimeren. Zo moet worden voorkomen dat het verkeer vastloopt. De transportbranche vreest veel overlast. Eén uur vertraging kost een enkele vrachtwagen ongeveer 100 euro.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 Extinction Rebellion is bezig met een nieuwe blokkade van de A12 bij Den Haag. Ze hebben tuinstoelen meegenomen en tentjes opgezet. Mogelijk betekent dat dat ze voorlopig op de A12 willen blijven. De paar honderd demonstranten van de Klimaatactiegroep... protesteren met de blokkade tegen de overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. Bij eerdere blokkadeacties bij Den Haag greep de politie in. Maar vermoedelijk gaat dat vandaag niet gebeuren. Dat hangt samen met de politieacties voor een vroegpensioenregeling.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 Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, kind your so, and so, and so, and so, and so, and so, and so I'll have to heb je wel gezegd. heb je het derde gedeelte... van de kwalificatie een klein beetje gemist. Ja, hoe kan het dan? Doordat je radio aan het uh, maken bent... Hè? met uh, belangrijke dingen bezig bent, Thomas. Ja, en, kan uh, gebeuren. Ja, dus, uh, gelukkig uh, heb je mij nog. Uh, gelukkig heb ik jou nog. en ja. Jij hebt uh, de top 10... Uh, van de kwalificatie die... Uh, zojuist uh, plaatsgevonden heeft. en uh, Ik ben heel erg benieuwd. Wie staat daar morgen... Op, op position in Baku? Leclerc. Leclerc? Leclerc. Geen Stappen Max Verstappen. Nemen. Nee, geen Max Verstappen. Mm. En sterker nog...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 Kwart voor vier met uh, Benno. En we gaan ook nog even naar uh, Haarlem toe uh, voor uh, de Koninklijke HFC tegen AFC. Haarlem tegen Amsterdam en spelen in Heemstede... vanwege het uh, verbouwing van het uh, clubhuis uh, van uh, de Koninklijke HFC. Die trouwens uh, morgen hun 45-jarigste jubileum uh, vieren. Kijk. Dus uh, dat is ook uh, behoorlijk. 145 jaar de Koninklijke HFC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 De <laughs> Trophy of the Jews. De Trophy of the Jews is natuurlijk een race die al van ouds uh... op je brief verplaatst plaatsvindt. Precies. Er rijden ook meerdere klassen. We zijn niet de enige. We hebben ook de Mazda MX-5 Cup. De Ford, uh, Ford Focus, de uh, Ford Fiesta Cup rijdt mee. En uh, er rijden ook nog een, een Engelse klasse met uh, ja, een beetje semi... Uh,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 en hij is uh, dan de organisator van de ITCC. Oké, okay, ja, mooi. Ja, dat is ook een mooie klas en uh, dat ja. horen we straks om een kwart over vier. Maar jij gaat zo meteen uh, lekker racen. En, uh, ja, we gaan ons langzaam voorbereiden. Zorgen dat je op het podium komt uh, Martijn, toch? Zeker. Ik hoef er maar één te pakken en dan staan we weer op het podium. Ja, top. Mooi. Goed, mooie berichten. Nou, dankjewel even voor je tijd. Ja, leuk dat jullie even belden. Uh, ja, zeker. Dat moeten we vaker doen. Heeft man. Okay. Heel veel succes. Ja. Da dankjewel, Martijn oh. Rijsman. Oh.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 Echter als je met mij bent, Als je bij mij bent, Als La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera sido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 Ja, en en je mag volgens, overal op rijden, dus zeg maar. Nou ja, volgens het verhaal wat wij binnengekregen hebben, persberichten wel. Dus dat zou mooi zijn. Ja. Nou ja, alles, wil je er alles over weten, ga dan even naar de website fvexperience.nl En dan vind je ook het programma voor donderdag, vrijdag en zaterdag. Ja. En dan zaterdag is de dag voor de particulieren, dus dan kan je mee rijden. En zelf ga jij, jij nog een rondje rijden zaterdag? Nee, want ik zit zelf in de studio, want wij hebben een speciale uitzending rondom ja. dit evenement.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 Dus dat is op de zondag, uh, yes. datzelfde weekend, uh, ja. vindt de chanticor plaats hier ah, in Sandvoort. En dat is inderdaad aan het strand. Chanticor mee. Onder Santicoreen. Daar moet op gedronken worden. Maar waarom niet je mij alleen? Jantje zag eens spruim hangen. hangen. In een groen groen knollenland. Als we gaan dan met z'n Kan we gaan hand in hand. Als het juist twee kondjes hoog is. Met z'n allen naar de zaal. Zie de maan door de bomen. maan door de Zaan. Om weer naar Rotterdam te gaan. is al jaren hier in Stand voor Het Chantikorum Festival zeker de moeite waard om te gaan kijken. 29 september dus hier in Zandvoort. De moeite meer dan waard. En dan hoor je allemaal van dit soort platen die we juist voor je draaiden. De single van Albert Rost. En aan het strand stil en verlaten.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 Een hele bekende single, hè? deze Thomas. Waar zei je nou dat er van was? Ja, nou, Is? <laughs> ik herken die, als ik dit nummer hoor, moet ik altijd een Cars denken. Een die, Cars? Ja. Oké. Okay. wat? Ja, dit dan nummer, wordt hij gebruikt? Be, ja, dan, nee, ja daar, daar begint Cars mee. Dan, oh dan, ja, ja, begint ja, ja. Het, ja dat, uiteraard met uh, Live shows. Dan wordt ja, het spannend. Ja. Zeker weten. Nou ja, je hoort hem hier uh, op uh, ZFM.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 de 52e minuut was de extra wat ze doelpunten maken. Dus uh, HFZ, ze staat voort, Het is dus een hele leuke, aantrekkelijke wedstrijd. We hebben op, toch uh, momenteel het overwicht een beetje bij AFC. Maar...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 Ja, 145-jarig jubileum. Zo, oh, dat weet ik niet. Ja, dat wordt morgen gevierd. Dus bestaat ze okay. precies 145 jaar.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 we gaan zo praten met Jan Vogelsang, hoofdofficier bij Brandweer Kennemeland. En uh, Jan, je bent ook uh, projectleider of je zit in een projectgroep voor Natuurbrandbestrijding. Dat klopt. Ik ben uh, programmamanager Natuurbrandbestrijding met Brandweer Kennemeland. En dat betekent dat wij nu heel actief bezig zijn om uh, te investeren in Natuurbrandbestrijding. Ja. En dan refererend aan het persbericht van de provincie Noord-Holland. Uh, ik ik nam contact met ze op en ze zeggen ja...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 Uh, maar vaak zie je toch dat die brand juist ontstaat in de zomerse dagen met rond, rond 25, 30 graden. Een bepaalde luchtvochtigheid. Uh, ja, dan zien we niet vaak dat er regen bij zit. Nee, ja. Oké okay, Jan, uh, dankjewel tot zover. Uh, je mag nog een plaatje aanvragen. Heb je al een, uh, iets in gedachten?